While he was screaming, I was beaming in the Beamer, just screaming. Can't believe that I called my men cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping in Spira, and on the way, Op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Minister De Jager vindt dat minister Zalm kan aanblijven als topman van ABN AMRO. Hij volgt de conclusie van de staatsrechtgeleerde Scheltema... die in zijn rapport over Zalm het positieve oordeel van de Nederlandse Bank overneemt. De Autoriteit Financiële Markten kwam tot een ander oordeel. Volgens de AFM is Salm onvoldoende deskundig en dat hij zich als bestuurder van de dsb bank krachtiger moeten inzetten voor een ander beleid. In de Tweede Kamer is verdeeld gereageerd over het rapport van Scheltema. Het CDA en de VVD vinden dat Salm kan aanblijven en dat de AFM wat heeft uit te leggen. De SP wil dat Salm opstapt, omdat er nu twijfel over Zalm bestaat. En volgens de PvdA en GroenLinks blijft er te veel onduidelijkheid bestaan. In dorpen langs de Franse Atlantische Kust wordt met mannenmacht gezocht naar slachtoffers van de zware storm van gisteren. Volgens de Franse autoriteiten worden in de overstroomde kustplaatsen nog 30 mensen vermist. De storm raasde met orkaankracht over delen van Frankrijk, Spanje, België, Duitsland en over Limburg. Het dodental staat inmiddels op 62, onder wie 47 Fransen. De storm veroorzaakte alleen al in Limburg een schade van 23 miljoen. In de Rotterdamse haven is een grote hoeveelheid illegaal giftig afval onderschept dat bestemd was voor Vietnam. In twee Duitse zeecontainers vond de douane vaatjes met 43.000 kilo weekmakers. Volgens de papieren werd er ongevaarlijk plastic afval via Rotterdam naar Vietnam verscheept. De milieuinspectie heeft Duitsland opgedragen het gif terug te halen en te vernietigen. In Amerika is de internationaal vermaarde Nederlandse econoom Jacques Polak overleden. Polak was bij de conferentie van Bretton Woods waar in 1944 het internationaal monetair fonds werd opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog had hij verschillende hoge functies bij het IMF. In totaal was hij bijna 40 jaar aan de organisatie verbonden. Jacques Polak is 95 jaar geworden. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met een minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen overdag eerst nevel of mist, later zon, mogelijk een bui en 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2010, al 20 jaar live. ZFM. En nu, ZFM in de avond. Ik liet de schoonheid mij verblinden Ik wilde de ruwe kant niet zien Maar nu kan ik mezelf weer vinden Verloren en bedrogen bovendien Maar ik wil niet meer verdwalen ik volg mijn eigen zonneschijn, ik laat mijn eigen licht weer stralen, wat de voorschijn komt moet eerst verborgen zijn, verborgen zijn. weggekropen, wat de voorscène. Ze zijn op zoek naar een aard van goud. Nick en Simon. Het eh, bekendste duo, goed duo op dit moment hier in Nederland, denk ik. Heel veel hits in de top 40. En ze zijn ook bekend bij eh, de wat jongere dames. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek. Hier weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En u weet het, hè? het kan oud, het kan nieuw, het kan Duitsstalig, Engelstalig. Het kan van alles gebeuren in zo'n uitzendingen. Het is al een aantal jaren oud. Olijfje, I honestly love you. Maybe I hang around here, a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you. I believe. 1974, toen werd het geschreven door een zekere Ellen N. Berry en Olivia Newton-John zetten het op. Een uh, cd die gewoon haar eigen naam droeg in dat jaar 1974 dus. De formatie Simply Red bracht er rond die tijd ook een cd uit en ze noemde de cd gewoon live. Fairground was de single en de grootste hit van die cd. Bloody night. Ik heb het ooit gehad als singeltje, maar dat was dan eigenlijk weer ja, de pre-release, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen, van deze hele cd. Hè? Herkent u deze tonen al? Van de dame Cher. Ze wordt ook wel Botox-oma genoemd, ze heeft allerlei bijnamen, maar zingen, dat kan ze deze dame ook. Ook met... Buttheads. chick who doesn't suck. Uh, no, wait a minute. That's not what I meant. We need a chick that's got tattoos on her butt. Yeah. And, like, a chick who's, like, you know, been around the block. Yeah. We need a chick that used to be married to some dork, and so now, like, she's all wild and stuff. <laughs> The fuck? Yeah, yeah, yeah. It's like, it's like it needs to be louder. Loud, loud. Uh -huh. Is this like worse music? This sounds like Nelson. Is that that dude that's like a cop in San Diego? No, yeah, yeah, no, yeah, it's a Palm Springs. He's a wolf. Yeah. Yeah, well, yeah. <laughs> yeah, well, kinda, yeah. So, like, uh, Sheriff, sure. I heard you're like, you know, into young dudes. <laughs> yeah, well, you feeling lucky, buddy? <laughs> you know, all you gotta do is just, uh, Yeah, Liz Giddle, Liz Giddow, Hey Beavis. Get out of here. Ladies and gentlemen, Butthead has left the building. <laughs> no, he hasn't. He's in the toilet. He's <laughs> in the toilet. <laughs> Ladies and gentlemen! Butthead is in the toilet, ja, yeah. oh, cool. yeah, Beavis and Butthead. Het is zo'n uh, tekenfilm uh, figuurtjes zijn dat die uh, in Amerika, heel, de, heel Amerika zo ongeveer op zijn kop zetten met uh, allerlei vreemde avonturen die ze hadden. Onder andere het avontuur met Cher, samen zingen met Cher, onder andere van I Got You Babe. En deze man doet het heel wat rustiger aan hoor. Capital for Ronan Keating. Ring them bells. Ring them, Ring them bells. ye heathen from the city that, that dreams. Dream. Ring, Ring them, them bells, bells from, from, the from the sanctuaries, across the valleys and streams. And streams. For, the for the deep and the wide, and the and world's and on, its on its side, side. And, and time is running backwards. backwards. So is the bride. St. Catherine from the top of the room, bringing them from the fortress for the lilies that bloom. Oh, the lines are long and the fighting is so Mijn platenkast is even lekker onder handen genomen. Ik ben bezig geweest met het opruimen van een aantal singeltjes. Ik heb er gewoon een aantal op, hoe heet het tegenwoordig, marktplaats gezet. Maar er waren er toch ook een paar die ik zeker niet kwijt wil hoor. ja soms dan moet je eens een keer ruimte maken voor uh, wat nieuwe producten maar dit singeltje nee dat kon ik toch echt niet uh, kwijt hoor Tim Rice en Elton John zij schreven voor die tekenfilm weet u wel Wat zou hij eigenlijk gezegd hebben? Hakuna Matata, een nummer uit The Lion King. En ik zei, er zijn een paar singeltjes die ik beslist niet kwijt wil hoor. Daar is er die Hakuna Matata eentje van. En deze. Geschreven door Menken en Swars voor de film Pocahontas. En deze keer wordt het uitgevoerd door niemand minder dan Vanessa Williams. En let u eens op die kristal, heldere stem van die dame. I think you are whatever land you land on. The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature... Has a life, has a spirit, has a name.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 Een jaar of tien geleden, toen kon ik nog met uh, goed fatsoen met mijn uh, Peterkinderen naar, uh, naar een tekenfilm gaan kijken ergens in de bioscoop. Want uh, toen waren ze nog een jaar of vijf. Maar tegenwoordig uh, valt het toch uh, tegen, hoor. want dan zeg je tegen die kinderen van, hey, gaan jullie mee naar de bioscoop? En dan zeggen hun tegen mij van, ja, zeker weer een of andere tekenfilm. En dan zeg ik, ja, waarom niet? En dan zeggen ze, nee hoor, daar ga ik niet mee naartoe. Nou, oké. Okay. ...dan ga ik dus maar alleen. Want ik vind het nog steeds prachtig hoor... ...de originele tekenfilms van uh, Disney... ...of noem maar op van Dreamworld... ...of noem maar op welke film je ook denkt... ...vaak zijn het prachtige tekenfilms. Gardinor is een uh, formatie hier uit, uh, uit Europa... ...en zij brengen allerlei soorten muziek. Hè? Ik kan me nog herinneren dat uh, dit de eerste musical was... ...die ik ooit gezien heb... The musical Paul and best. ik heb hem gezien hier in de Schouwburg in Tilburg en daarna was ik om hoor. Ik heb daarna nog heel wat uh, musicals gezien. Ik heb deze uitvoering al, uh, nou de uitvoering van Summertime al vaak gehoord, maar eigenlijk nog nooit op deze manier. on your favorite radio station checking out tomorrow's weather just for you It's gonna be sunny and bright with a cloud sight. so all you runners out there it's gonna be a perfect day to take your lady to the beach and do the boogaloo Het is ook een nummer wat zich leent voor allerlei uh, uitvoeringen. Hè? Summertime uit de uh, musical en Bess. En dit stamt uit uh, 1993. Roland Verstappen nam zijn eerste cd op... in samenwerking met Ferdie Lancie en Peter Koenerwein. Haar ogen. Defense! Verstappen, zo er ook de cd. In 1993 kwam deze cd uit en Zij is een wonder en helemaal niets. Dat waren de grote hits van deze cd. Zij is een wonder is geschreven door Peter Koelewijn en ook geproduceerd door Peter Koelewijn. Ik heb deze Roland Verstappen pas geleden gesproken en toen zei hij tegen mij van ja... Ik vind het wel een mooie cd, natuurlijk ben ik daar trots op. Maar, daar werd toch wel een beetje de druk gelegd op mij. Want uh, die Peter Koelenwijn, hij had het nummer geschreven, produceerde het nummer. Dus het was voor mij ook, ja, een beetje van, ja, ik, ik, ik, ik, nee, zo wil ik het eigenlijk toch niet hebben. Dus in 2000 bracht hij een nieuwe cd uit. Hij noemde de cd Augustus. En een van die tracks heet daar... Geef mij de schuld van... En van alles wat aan ons voorbij ging. Geef me maar de schuld van bijen blijven hangen. En de schuld van mijn vurige verlangen. Maar geef mij niet de schuld van elke zoen. er was niets dat ik kon doen. Het was pure liefde toen. Geef me maar de schuld van elke kleine fout. Maar geef me niet de schuld dat jij van me houdt.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 eigenlijk op Roland Verstappen gekomen omdat hij pas geleden weer een nieuwe CD heeft uitgebracht. Braba kuana, brabo Kana, zo noemt hij deze CD. heeft hem vorige maand gepresenteerd hier in Goorlen in het Jan van Bezouhuis. Er staan hele leuke liedjes op, onder andere Dit Sneeuwwitje krijgt een kleintje. En binnenkort uh, hoort u een interview van deze Roland Verstappen hier in het programma Muziek Rieren. Eén of twee weken wachten en dan is hij er met heel zijn nieuwe cd. Sneuwetje krijgt de kleine. Sneuwentje krijgt de kleine. Sneuwtje krijgt de kleine, krijgt een kleine. Is in een buik uit een berg. Sneuwetje krijgt de kleine van het werk. Zo waren het een prinsesje en haar moeder waren al dood. Ze hou alweer een mij, maar hij wordt het niet zo. Sneuwitje wat er lamp. Kwam ze daar nog aan, nou, zwaar makkelijk schop in, al in bloed. Ze konden nog eens diep, mama, en dus al vruchtig los. Die jager nam ze op de dag mee naar het enge bos. Hij zinloof alle dooien, maar hind toen angefooien. Het gelief met vurmelaar, de koe en los. De jager ging van puur voldoening, de zonderkant ook uit. Ze weet wist jullie te dwalen door het grote enge wild. Ze boten tegen dieren, van ergens tegen vieren, kreeg ze honger en het wieren kou. Sneuwtje krijgt de kleine, sneuwtje krijgt de kleine. Sneuwtje krijgt de kleines in een buik en een berg. Sneuwentje krijgt de kleine van het werk. Ging er heel wijd weg, zag hun kleinertjes gestal. Het paleis kon ze niet fijn, het dus is naar dag gegaan. Dag, en mannen strooit hier, de deur staat op een kier. Dat ik hier dan toch maar eens stap binnen ga. Binnen stond zeven voor een pak: pakklaar. Zeven kannen bier, wie is ze ook gauw gewaar? Ze wiet er zeven happen van, en zeven slokken uit de kan. En wie de slaap op het grootste bed daar. Sneeuwwitje krijgt een kleine. Sneeuwitje krijgt een kleine. Snubbitje krijgt de, de, de, krijg de kleine in een buik en een werk. Snubbitje krijgt de kleine van een werk. Nog een kijk. Snubbitje is aan het zoeken naar de vader voor haar kind. Ze is allemaal de zwanger. En dat kunt niet van de wind. Gebeurde toen ze sliep, stiekem in het geniep. Hebben ze het haar heel zacht bemind? Sneeuwwitje krijgt mijn kleine Sneeuwwitje krijgt mijn kleine Sneeuwwitje krijgt mijn kleine Zin een buik en een merk. Snow -witje kleine van krijgt de kleine krijgt de kleine krijgt de kleine Sluitje, krijgt de kleine kleine krijgt de de kleine van een de kleine krijgt de kleine Sluitje, krijgt de kleine Sluitje, krijgt de kleine Sluitje, krijgt krijgt een kleine van een dwerg. Het stoutje sneeuwwitje, hè? Rabocana, zo heet zijn laatst verschenen cd, de cd van Roland Verstappen. En binnenkort nog veel meer. Hè? Dit was dus in het Brabants dialect. En het volgende, Eva de Rovere uit België. Dat is dus in het ABN algemeen beschaafd Nederlands. Of het ABB algemeen beschaafd Belgisch. Oh, ik voel me als een oude zwerver. Ik ben triest, eenzaam en grijs Ik was fris als de zomer Maar de zomer is voorbij Ik passeer langs plaatsen Zij passeren mij Maar ik draag ze mee In mijn schoenen over straat Het kan me niet schelen Dat de zon niet schijnt Het kan me niet schelen Er is niks van mij Ik heb de slant Blues. Maar een van de dagen ga ik dit pad verlaten, ga ik dit trouwend pad verlaten. En dan zing ik de kleinste vogel zingt het mooiste lied. De kleinste vogel zingt het mooiste lied. De kleinste vogel, het mooiste lied. De kleinste vogel, het de kleinste vogel zingt het mooiste lied. The phone Want het leven is kort en ik zong mijn lied in de kou en de regen. Ik haal de slanterbloes, ik zong de slanterbloes. Maar een van de dagen ga ik dit pad verlaten, ga ik dit twaalend pad verlaten. En dan zing ik de kleinste zon, dan zingt het mooiste lied, de kleinste zon.